Klikken de klik naar Colrad.nl. de internetspeciaalzaak van het jaar. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt de landelijke banenmarkt op twee dagen gehouden. 29 en 30 september. Dus heb je nog meer kans op... Gefeliciteerd! Radio 3.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 I'm Name, hè? Ik heb nu gehaald nu hoor. Shit. En je zat te kou en net even oh. lieve lief, luisteraars terwijl you too met Beautiful Day liep. Probeert uh, Michiel Veenstra een halve koe weg te werken. Nou, Het was een stukje Pizza Hawaii. Ah. Ja, Kijk hem. Ja. Ah. He. Nou, we zijn er weer. Heerlijk. Het is de derde en laatste uur van Extra Weekend. En wat voor een uur? Want we hebben zo meteen een nieuwe aflevering van het ringtone spel. Waarbij je kans maakt op de greatest history van de Urban Dance Squad. Echt waar? En een beetje nog los daarvan is het gewoon een bijzonder entertainmentspel. Zo is het. Ik zal kijken wat er voor je kan doen request als je een plaat wil horen. En het moet eentje zijn uit de jaren 90. Vooruitkijkend op de Request requestweek die volgende week om deze tijd al in full effect is. Dan sms je je voorkeur naar 3333 en dan zullen wij kijken wat we voor je kunnen doen. Zo is dat. En we zetten er een t-shirt tegenover. Oh ja, en een t-shirt natuurlijk. En was er nog meer? Oh ja, de... Uh, de mix. DJ Sandstorm. Ga je zo meteen horen, twee platen over negen. Maar het is nog maar één plaat over negen. En dus hoogtijd voor... Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond. Hoe geval zijn de sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... Nee! Nou, wat een enthousiasme Ja, in. ja, ja we we weg. Ga zo weer, hoor. Hé! Hey. Hey. En klaar. Neelpin, welke pizza heb jij nu, Jo? Ah, pizza Margarita. Mar pizza Margarita. Nou, zo Margarita ziet het er niet uit, hè. <laughs> Margarita. Hij ziet er behoorlijke rubber uit ook. Gooi hem eens Mar tegen de muur. Ja. Zie je? Wel. Ja, oba, kom zo weer terug. Er is dus een stuk pizza in je nek nu. Uh, Zal ik even uh, ondertussen, terwijl de pizza hier uit iemands nek gehaald wordt, uitleggen wat de reality check inhaalt? Of heb ik dat al gedaan? Nee, uh, doe maar even. Oké, okay, de reality check, beste Neil Pins. Uh, houdt in dat wij uh, een aantal uh, artikelen uit, het, uh, uit de supermarkt hebben gehaald. En gewoon even kijken wat dat kost. En uh, omdat jullie, jullie zijn supersterren in België. en na vanavond ook in Nederland. Oh. Um, uh, kijken of jullie met beide benen op de grond zijn blijven staan. Dus dat je eigenlijk zelf nog een beetje een prijsindicatie hebt van de gemiddelde artikelen in de supermarkt. Ja, wat kost het eigenlijk? Precies. Wil jij die eerste doen, waarde collega? Ja, die zie ik al staan. Maar ik weet alleen niet, ik moet het eerste woord eraf halen. Want Vlaamse friet, de money. Nee, dat, dat, nee, dat, dat is namelijk gewoon friet. Het is gewoon friet. Als je in een, in een Vlaams fritkot vraagt om Vlaamse friet... dan word je gelijk naar buiten gekeild. Dan word je van de dom -toren op een punthekje gegooid. <laughs> ja, en, dat, en dat wil je niet meer. Dat, dat wil je niet meer. Dat maar. doet pijn. Eén doe, één keer is leuk, tweede keer, ook nog, maar de derde keer. En, nee, daar ben je helemaal klaar mee. Precies. Friet dus. Dus daar gaan we oh, dan, ja. het beste geldpins. <laughs> uh, het ja. gaat hier om 700 gram Vlaams friet! Vlaams wat kost dat? Uh, dat is de frietman. dus. Van mijn of nee, uh, wil ik meer. Een mini bakje, 90 cent. Nee. Een kleintje, 1,40. Een grote, 1,60. Een container. Nou, maar, houd, bij die, houd, bij die eerste. houd bij de eerste. 90 cent dan. 90 cent? Nou, nou, Hartstikke goed. Tenminste binnen de marge. Right. Ja, ja! 99 cent. Nou. Dat, goed zeg. dat doe je goed. Oh, Eén punt is binnen. De volgende. wat is de marge? 10 cent? Ja, 10% ongeveer. 10 ja, nou, dit vind ik wel 10% hoor. Ja, dat vind ik wel netjes. <laughs> De volgende, om toch een beetje in hetzelfde hoekje te blijven: een pot van 600 milliliter mayonaise. Dat is weeralfriet, dat is tops. Uh, een euro. Ik zou iets meer. Hoeveel? Een euro 30. Nee, dat is echt een euro 40. Nee, nee, nee, nee, nee. Een euro. Vijf. Dus, ja, dus, dat valt echt de marges. Sorry. Ja. Ja. ja, we hadden ook die goedkoper gekozen. Hadden we hadden niet die goedkoper doen. Hè. Ja, we hebben toch het A-merk, meneer. Maar Mario! Dus uh, we staan weer op nul. Ja. Want voor elke fouten gaat er eentje af. Ja, maar voor alle duidelijkheid. De um, uh, leiders in het klassement. dat zijn op gelijke plaats a Deer En twee comedians van Boom Chicago hebben plus één. Ja. Dus het kan nog... Op. En nog, de tweede plek is met min 2 yellow pearl, dus er kan er van alles gebeuren. Ja, ik de, in de tweede plek zit er denk ik wel in. Dat denk ik ook wel. Nou, we gaan naar het volgende artikel. En dat is uh, 340 gram, kortom, een pot jam. Konfituur. Vlaanderen ook op oh, ja. ja, oh, ja. een dat is De confituren. En 1 euro, 1 euro, 1 euro 45. Nou, nou juist! Ja, ja, op de Is dat een rechte shoppers of niet? Is dat dan een bonuspunt? Als ja, ze ja, de de shoppers, ja. dit zijn twee punten hoor. Twee punten, hè? Ja, ik nou, vind u, het twee punten. Op twee, dat gaat lekker. Ja. Uh, vierde en ene laatste object. Uh, nou, je hebt ze hier net al zien liggen. 200 gram paprika chips. Ja, dit dit, dit Oeh, merk je. 200, 200 gram, dat is 200, ja, 200, ja, 200 dat is een, gram. Een, dit is een kleiner formaat. Waarschijnlijk uh, is het. is een kleinere zak, u hoort het. Ja, het. Ik doe een duidelijk zakje. Centraal, ja, ja, Even centraal, jongens, kom op. We ja, hebben ja, ja dat is mijn winkel. winkel. Sean, zeg het. Wat ik ik heet? Sean die eet niks anders dan chips. Ik zou zeggen 0,70 cent. Ja hoor! 76 cent! Oh. Jongens, jullie moeten echt een Uber of een Butler huren. Dit kan echt niet. Jullie weten oh, een winkel die, moeten openen. Jullie al. zijn veel te gewoon gebleven. Dat kan niet hoor. Ja. Beetje beetje dat mag wel. Het laatste uh, voor de reality check van vanavond. <laughs> een pak van 1 liter vanillefla. Hoe je dat kan niet. Vanillefla. blanke ja, hoe zeggen ze dat in Vlaanderen? Racistische vanillepudding. Ja, dat is wel pudding 2 of euro. euro. En. 1 liter. Nee, nee, nee. nee. Ja, dikke melk. Dikke melk is het eigenlijk. <susswithan> dikke melk. <Apperige> melk. <susswithan> is dat een <de> Belgische aantrekking? <susswithan> Mag ik geen pak dikke melk? <susswithan> kan ik met een cheque betalen? is eigenlijk 1,50 euro. 50. <susswithan> dikke melk kost... Voor dikke melk? Voor dikke melk pak, pak, pak 2,30 euro. 30. Oh, zo! Nee, nee, dat is wel veel. 1,09 euro was beter geweest. Uh, maar, als we dan eventjes kijken naar de nou, eindscoren. Oeh, eerste goed. Tweede. Die was uh, fout. Nee, die was fout. maar die Jam was ook twee, twee punten. Dus Chips was ook goed. Ja, ja. Gerard? Ze staan toch niet op nul, hè? Jazeker wel. Ja! Bovenaan in het klassement met uit mijn grote hoofd drie punten! Yeah. Van harte, jongens. Jullie zijn het, het, het meest gewoon gebleven van allemaal toe Ja, ja, ja. Dat of jullie komen gewoon heel vaak in de supermarkt. We je, eten graag. Je komt graag in de supermarkt, begrijp ik. Ja. Nou ja, heel goed. Ja, Bovenaan heel goed. in het uh, klassement van de reality check. En uh, bovendien zometeen ook nog gezellig uh, de nieuwe single... What, uh, What are you waiting for? Uh, Live op de radio. Dus waar wachten jullie op? Ga die gang op, heren. Ga gaan op. deuntjes spelen voor het volk. Vrienden. En tot die tijd. Een spannend muziekje. Mooi. Dan dat uh, is like mooi. Dat hele foute geluidje. Ja, ja. Ja, vet is dat, hè? Echt de geet. Ik heb hem Disco, disco. Doe nog één keer, dan, dan maken we even weer een uh, jingle on the spot. Uh, oh. Ja, dat was, was, wat, wat moest ik zeggen, Naar nou, de disco, Disco Oh, ik oh, Disco, disco. Kick de bom. 3 fm Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Ja, wie waait daar binnen? Het is DJ Sandstorm. Oh, <laughs> Het is de... <laughs> Wil jij een spabla, of niet? <laughs> Doe maar, ja. Ik wilde eigenlijk deze stoere uh, pakken. 2 over 9, dat betekent de mix van DJ Sandstorm. Met vandaag in de mix. Niet per definitie in deze volgorde. Het zou door elkaar heen kunnen zijn. Namp Encore van Linkin Park en Jay-Z. Kasebian Process Beats. Annie met Heartbeat, Crystal Method en Born Too Slow. Chester Maxi Jazz Dance for Life. Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. En Rihanna SOS in de Nevis Glam Club Mix. Dit is DJ Sandstorm in de mix. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. <laughs> uh, Who well you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking yep. at. Can none of y'all mirror me back. Yeah. yeah, hear me rappers like hand G. Rapping his prime. I'm young H.O. Raps great from dead. Back to take over the globe. Now break bread. I'm in Boeing Jets, global Express. Out the country, but the blueberries still connect. Hakim I, I saw I conquer. For record sales, sold out concerts. Tomorrow, you want this encore. I need you to scream to your lungs to DJ Sandstorm voor 29 september 19, uh, 2006. 19. Jij bent allemaal Back to the 90s, jij, hè? Zo, ik zit er helemaal in. Ja, volgende week is het namelijk al begonnen de 90s ik was, en ik hoorde toch duidelijk Oude uh, Dance van Body uit 1987. Is dat het probleem? Ja, dat is het. Oh, is dat het, ja. Ik weet niet waar ik me zit. Ik weet niet, ik, ik weet niet meer. Nog even de tracklist, dan Ja, nou, hoe U hoorde volgens, in deze mix uh, Linkin Park, Jay-Z, Encore, Kas, uh, Kasabian met Process Beats, Annie Heartbeat, uh, Crystal Method, Born To Slow, Tiesto en Maxi J Yes, dance for life. Whitney Houston, I want to dance with somebody. En Rihanna S.O.S. Je moet uh, dat, uh, dance for life, moet je zeggen. Oh yeah. dance omhoog. for life. Dance for life. Hi, Hi T. <laughs> Hi. <laughs> um, volgens mij uh, zijn ze er klaar voor. Oh, Pin. Ja, maar voordat ze gaan beginnen... Ik zal eventjes alvast uh, de webcam op 3 van eventjes weer op de gang zetten... Um, hm. Kijk even of een drumstel oh, nee. werkt. Oh, moet ik te testen? Do doe even, doe even. Okay, ja. Even kijken of ze, ik weet niet of ze opgekleed zijn daar. Maar... Jawel, vast wel. En anders, uh, als je een microfoon legt, moet je Charles even vragen. Die heeft een microfoon. Komt vast door. Kun je een drumstel, hè? Ja. Mag ik hem even testen? Ja, dan moet de vrouw aan de drummer, hè? Nou, Gerard loopt nu uh, naar de band. In de gang. Op de gang. Maak eens een geluidje, Gerard. Ah, Gerard hoort mij natuurlijk ook niet. Is, uh, ja! Deze. ja! Ja, maak maar, doe maar wat hoor. Ik het linkshandig? 1, 2, 3, 4, ja. Ja, ja. Ik herken hem nog niet hoor. Tja, als je wil, loop anders even naar Gera toe. Dan. dan kunnen we hem ook wat beter verstaan met wat hij allemaal zegt. Uh, het wordt niks. <laughs> wat nou? Het wordt niks. Je kunt er wel even een introotje spelen wat we moeten raden. Nee, het wordt niks. Hoezo nou? Vindstra, het wordt niks. Waarom niet? Nou! Wat is dit nou voor gepruts hieruit? Je, je kon het gewoon echt niet omdat het een linkshandige drumset is? Wacht even hoor, Gerard, loopt nu we naar binnen. Ha, jij hier. Sorry hoor, maar... Uh, wat, wat, wat was het nou? Ja, die drummer is linksdragend. Is, oh! En ik ben rechts. Ja, dus, dus je moet je voorstellen dat de snare drum in plaats van links rechts staat... en dat uh, alles staat rechts. Terwijl normaal dan, als je rechtshandig bent zoals ik... dan moet het aan de andere kant staan. Ik kan hier helemaal niets mee. Ja, weet, ik weet niet veel van drummen af, volgens mij is het echt een ontzettend slap excuus. Nee, nee, nee. nee nou, doe het zelf. Nee, nee, ik kan niet drummen. Oh. Nou, het kan nou wel. Het kan dat wel. Ja, wat Gerard probeerde, misschien kunnen jullie dat even overpakken van hem. was even Gimme All Your Loving van CZ Top. Ja. Uh, dat is uh, zo'n duidelijke intro. Ik kan het voor de formule even laten horen hoor. Het is heel makkelijk. Het is gewoon een... -da -t -t -t -t -t -t. Dat is een heel makkelijk bietje, maar het lukte me niet. Het is echt... Uh, ja, het is al... dat, is, dat is dit ding. En 1, 2, 3, 4... Ja, dat. Hij doet het niet. Kunnen jullie dat? Ja. Nou. Ja. Kijk, zo makkelijk is het dan, Gerard? Ja, maar als we nou volgende week een andere band hebben... Dan lukt het wel, hoor. Volgende week hebben we je crazy piano's. Die hebben oh, denk ik uh, geen uh, drumstel bij. Dan ga ik, dan we op het piano. Op. Wat leuk. <laughs> dat is wel zo leuk. Nou, uh, pin, Ja? Hebben jullie ons gewoon maar zin in uh, gewoon jullie eigen nieuwe single? Dat zal wel zin. Want ik zou bijna willen zeggen, what are you waiting for dan? Precies. Neilpin live! Ja! Yeah. Oh. We'll Single, what are you waiting for? Hey! Een SMS! Nou, dan kom je lekker in mijn weg, Gerard. Ja, ik krijg een SMS van Stefan. Stefan, we love you. En staat er namelijk: nee, dat is geen slecht excuus. Stefan, je bent een beroepsdrummer. En je weet hoe ik me het voelde, dankjewel. En er komt nog een SMS achteraan. Het, uh, nog een drummer, ook rechtshandig. Bijna onmogelijk om linkshandig te spelen. Klopt. Andersom ook. Dus dan weet je waar ik net in zat. You're off the hook. Ik wil niet weten waar je in zat, Gerard. Nee. Maar dan kan een van jullie toevallig een kwartje wezen blijven. Extra weekend. Uh, Voor een glasgerenkel. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head how do you feel that is the question but i forget you don't expect an easy answer when something like a soul becomes initialized folded up like paper dolls and little notes you can't expect a bit of hope so while you're outside looking in describing what you see Remember what you're staring at is me Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How much is real? So much to question An epidemic of the mannequins Contaminating everything we thought came from the heart But never did right from the start Just listen to the noises It's all important to voices. Before you tell yourself It's just a different scene Remember, it's just different from what you've seen I'm looking at you through the glass Don't know how much time is passed And all I know is that it feels like forever Tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever but no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head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 All I inside your Zeg me jouw schitterende bril glinsteren in NOB-belichting. Prachtig. Stone Sour Dat was een, een, een, een linkje natuurlijk naar de titel, hè? Ja, precies. Ja, ik, heb, ik begin je al aan het door te krijgen, Gerrit. Wat is het, de vierde, vijfde extra weekend dit? Nou, volgens mijn agenda is het de vijfde al. Oh ja, het is officieel vier, want de eerste was een aflevering nul. Dat was een testuitzending. En zo goed zijn we ook trouwens met tellen met de reality check... want natuurlijk <laughs> staan de mannen van nilp in, die hadden twee punten, niet ja. drie. Maar dat betekent helemaal niks, want ze staan nog steeds vol bovenaan. Het klassement ziet er nu als volgt uit op... 3 Yellow Pearl met min 2. <laughs> op uh, 2 gedeelde plaats voor Belladier en Boom Chicago met plus 1. En op plus 2, dus op 1, nilpin. Die Belgen, jongen. Zijn ze ook gewoon gebleven? Ik, ik zei het al jaren, die, die, die onderschatten we. Maar dat is ook voor neukeratieve, want dat zie je altijd met tien vertaal. bijvoorbeeld Altijd winnen de, de Vlamingen. Altijd. altijd. Ja, maar het is, het is altijd zo. Weet je wel. Die, die, die Belgen, die, die, die doen zich... daar nou, kunnen ze ook niks aan doen. Die, die, die lijken dan... Dat je denkt, mooi, wow, dat ben je ja, even. ja, het is een beetje als de haas en de schildpad. Ja. Dat die haas zegt, oh, die schildpad die haal ik wel in. Die dolle Belgien die maak ik wel kapot, hè, ze hè? En die schildpad die gaat er als een achtelijke vandoor. Ja, als een malen. Met z'n allen die heuvel op. Huppet. Ik zie jou uh, bij de Telex staan. Ja, nou, het leuke is dat uh, ik zat heel even op zo'n vrouwensite. Moet je af en toe even doen, hè? Je moet je zo zelf af en toe even verdiepen in de andere seksen. Ik zit. <lacht> <laughs> Het is een weekend hoor ik. <laughs> We gaan ons weer verdiepen in een andere seks. Nou, Geer, dat maakt me gek. Nee, ze hebben dus uitgezocht waar wij mannen bij vrouwen op letten. Oh, dat vind ik interessant. Ja, ik nou Ma mag, ik, mag ik gokken? Ja. Dus waar wij mannen op letten bij vrouwen? Bij vrouwen, op. ja. Zat ook bij wat er andersom geldt? Nee, dat vind ik nou juist zo jammer. Ik wil dus graag weten... Oké, okay, dan, dan gaan we even... Als je, als je vrouw bent en je luistert nog... <laughs> dan moet je even <laughs> bellen als je wil. 0909-1336 of stuur een sms naar 3333... en vertel ons waar let je als vrouw op bij mannen. Maar goed, Gerard... Wij een wij letten wij op bij, of ja, waar letten wij op bij vrouwen? Nou, Op nummer 10 staat een piercing op een plekje... dat niet voor de ogen van iedereen bestemd is. Maar hoe kan je daar dan op. Ja, uit hoe let je daar dan hem op? Ik zie het aan je. Je ja, ja. hebt een piercing in je rug. Er is een heel strak shirt aan hem. Ja, dat is raar. Kijk, dat vroeg een open ruggetje. Dit is niet de ideale oplossing. Ik, ik, had, ik, ik had laatst iemand gezien dat een jurk met een open ruggetje. Dat vind ik ook <laughs> raar. Wat vind je van mijn open ruggetjes gaat? Nou, uh, nou, gek. Op, op nummer 9 staat: uh, ze draagt geen BH. Of slipje, daar letten wij op. Ja, dat klopt. Ja, dat is voor waar. Hè? Dat is absoluut waar. Ja. Nou, slipje, dat moet ik eerlijk zeggen, daar let ik niet zo heel vaak op. Want het gebeurt me ook niet zo heel vaak dat ik dat... Uh, moet je eens onder een ladder winkelen. winkelen? Ja, ja. ja dat... Ja. En die ladder zit er weer in de panty en dat is weer ondergoed. Dus dat werkt niet. <laughs> nee, dat nou, toch... goed. Op ja, nummer 8, een buitenlands accent. Dat schijnt uh, bij ons een ongelooflijke aantrekkingskracht te hebben. Echt waar, joh? Ja. Nou, als ik mijn boodschappen afreken en uh, ja, nee. ik versta het, ik zie niet niet de helemaal niet Michaël hoor. Even kijken van zijn gieten. dat werkt voor mij echt niet. Dat vind ik een. Uh... Ja. Nou, nummer 7. Ze heeft super lange benen. Ja. Check. Maar ja, en. vooral, waar eindigen die benen in? Ja, ja. ja. Als ze in de nek eindigen, dan is die ja. niet goed. Ja, dat, dat komt zo. Mee. <laughs> Nou, als mijn nek is, dan vind ik er wat minder. Nou, ik steek mijn nek ervoor uit in ieder geval. Nou, op, op nummer zes... <lacht> Heb je ook zo'n jeuk dat je twee grote tenen? Ja, hebt? Nou, op nummer zes. Ze houdt van snelle auto's en ze heeft er verstand van. Nou, dat vind ik echt totaal niet interessant. Ik ook niet. Nou, nee, sorry. Nummer vijf. Ze draagt zelfophoudende kousen. Oh. ophangende kousen? Ophoudende en, of kousen met charretels. En zegt het niet. Nog veel erger. Nee, ik nee, nee, kan nee. ook heel weinig mee. Oh ja, nou, nummer 4, ze praat heel gemakkelijk over de jongens. Nee. Nou ja, nee, ik zeg het verkeerd. Wat? Ze praat heel gemakkelijk met de jongens over seks. Dat is het. Dat is de nummer 4. Mm. Ja. Nou, mm, nummer 3 ja. is ja. ze heeft heel mooi lang haar. Dat is waar. Ik hou wel van lang haar. Ja, maar... Op het hoofd de, maar... dan, hè? Nee. <laughs> ja, ik bedoel Permanent laatste... is staan alleen op het hoofd, dank ja, u. ja. ja. Nou, uh, En ook niet op de rug. Op nummer twee. <laughs> ze, ze houdt van sexy schoenen. Ja, dat vind ik ook wel wat, sexy schoenen. Ja, laarzen bedoel je. Ja, ja. ja dat zie je steeds vaker weer. Ja, de de nee. laarzen tot aan de knieën en dan een... Oeh, hou op. En weet, je, weet jij wat er op nummer één staat? De raad is. Nou ja, ik, als ik bij mezelf moet afrekenen... waar ik op let bij een vrouw, ik vind... Um, ik had hem niet op één gezet, hoor. Want dat is heel erg uh, de politiek incorrect om te zeggen. Maar ik, ik had ergens de, de billen wel verwacht. Nee, echt? Ja, ik ben echt een billenman. Nee, maar volgens dit, uh, dit trendstijl magazine... op nummer één, ze kijk je zonder aarzelen recht in de ogen. Huh? Dat is nog nooit gebeurd. Ik, ik had zie hier 18 mannen echt als een walvis. Ja. Ja. Wat? Nou, is, is, nee. Maar waar leed jij het meestal op bij vrouwen dan? Ja, uh, of ze een lekker kopje heeft dan de rest. Een kopje? Ja, een Ik Je gaat echt voor het kopje. Ja, ik ga voor het koppie. Ja, okay. ja. Um, ogen, ogen. Uh, 3FM, hallo. Je lekker beetpak ook zo. Awesome. Je bent geen vrouw? Nee, inderdaad. Nee. 3FM, goedenavond. Hallo? Ja! ja! Kijk! Hallo! Hallo, Martine! Martine! Martine! Hallo! Eh. Waar let eh. een vrouwen bij een man? Echt je? Eh. Borsten? Ja, dit is een kerel hoor. <laughs> Luister mij even goed. Nou, Gerard gelooft of niet, maar hier ben ik laatst ook een keer ingetrapt in een club. Ja. Oh, <rearrange> Heb je nog een filmpje van hem niet? Ik kwam er pas achter de uh, ochtend vroeg. Dat is een heel pijnlijk moment. En jij stond nog aan de bar en zei, hi, ik ben Michiel. Hallo, ik ja. ben Martine. Ja. En nog iets trappen? Nee hoor. Wil je wat drinken? He? <referring> nou, hier komen we nooit uit, denk ik. Wat je ook kan zeggen is, uh, get your rocks off. Kijk wat ze doen. keep it, Scream. Ja, we gaan eerst weer bezig. En Rux. Ja, leuk, is hier. Er wordt ondertussen heel hard gelachen hier uh, naast uh, mij. <laughs> en er komt een sms'je binnen. Hé, hey hey, met... een sms. Dat inderdaad. Hé, hey Michiel, we zitten nu met vijf jongens aan het bier. Wij letten vooral op de borsten en de kontjes. Groeten, Rukpaleis, de klamme handdoek. <laughs> ja. God. Nou, ondertussen nou, er leuk, zijn er ook een aantal andere dingen die binnen zijn gekomen op dit uh, rare verhaal. Uh, haar kleding en aftershave. Groetjes, manuele. Nee, haar, kleding en aftershave. Oh, Waar letten een vrouw bij mannen? Dat wilden ja. wij weten. Ja, en allerlei, uh, haar? Nou, ik ben vandaag naar de kapper geweest. Oh. Kleding? Al zeg ik het zelf. Moi. Moi. Moi. Oh. Alsof, je uit een, alsof je uit een woonmagazine komt lopen. Uh, nee. <laughs> je ziet eruit een bank. <laughs> <laughs> uh, een bankstel. Je bent anders een drumstel. En hey. aftershave? Ik, zeg ook iemand. ik nou, let op de inhoud van zijn cd-kast. Ja. Sonja. Mm -hmm. uh, ik let op handen. Ze moeten lekker groot zijn. Kus een vrouw. Oeh. Je weet wat ze zeggen over mannen met grote handen, hè? Lange vingers? Ja. Hé! Hey, en grote hand, handschoenen ook. Uh, Bianca? Ja? Ja, even dan ronden we het ook gewoon even af. Um, jij uh, bent uh, ook vrouw, hoor ik, ineens. Dat en, klopt, ja. En waar let jij op uh, bij de man? Ja, in eerste instantie toch echt op de ogen, de lach en de stem. Dat pakketje. Nou, die Veenstra staat voor me. Ik kijk naar Michiel Veenstra. Je omschrijft hem. Echt waar, vind je? Nou, nee, ik dacht dus net, hè, toen ik dit bedacht, dacht ik van goh, wie van de twee, hè, van de stemmen die ik nu hoor vanuit de radio, wie zou het voor mij dan worden op dit uh, moment? Oh, dat vind, dat vind ik interessant. Wie zou het voor mij dan worden, Gerard? Nou, nou, echt waar? Echt waar? Ja. Nee, maar wa waarom dan? Zullen we anders exact dezelfde zin uh, eventjes allebei uitspreken, dat je nog eventjes goed kunt vergelijken? Welke zin? Ja, zomaar. Doe uh, er, er staat momenteel een Zuidwestenwind. Dat komt hier. Er staat momenteel een Zuidwestenwind. Er staat momenteel. Alles ja! ja, ja, Jongen, jongens, zo kan ik het ook hoor. Er staat momenteel een zuidwestenwind, Bianca. Ja, nee, dat klinkt gewoon echt uh, fantastisch. Nee. Blijf even hangen. Ja, maar zoals Gerard Gronde... dat doet, oh. is het echt. Uh... Er staat momenteel. <laughs> zuidwestenwind. -westen, zuid uh, zuidwestenwind. Uh, nou ja. ja. Sorry, uh, Bianca, ja, het was niet zo bedoeld. Mag dit muziekje ja. uit, Veenstra? Vind je wel, Dank je. Nee. Omdat jij het bent. Uh, je, uh, nou, dank je wel, Bianca. Ja, ik ga, ja, de ga afkappen, het gesprek afkappen natuurlijk, dat ze je begrijpen. Snap ik. Nou goed, maar ik wens je een fijn weekend, Bianca, en bedankt voor het blozen op mijn gezicht. <laughs> Oké, okay, gelijk, <maar> hè. <laughs> Dag. We hebben een, een, een, een, een gevalletje tijdgebrek, want de oh, ja. tijd vliegt. Vandaar ook die koekoeksklok. ik kom in. We hier. Nee, het zit als volgt: het is nu tien voor. Ja. En uh, als ik dan eventjes uh, heel snel reken, dan betekent dat we eigenlijk nog die ringtone quiz moeten doen. Maar ja. ook. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Dus als ja. we iemand. Uh, laten we het zo doen. Laten we en de ringtone doen. En ondertussen vragen aan mensen: uh, SMS je favoriete jaren 90. plaat door. Ja. 3-3-3-3. Dan gaan wij eventjes naar de ringtone quiz. Precies. Zal ik, zijn, een, uh, ja, zal ik even uitleggen hoe dat ringtone gebeurt ook weer zit? Doe eens, laat ik even een boer op de achtergrond. Ja. <laughs> Er zit, uh, we hebben twee ringtones uh, door elkaar. Dat zijn ja. ringtones die momenteel uh, grote hits zijn... in de hitparades van Nederland. Ik lees de Megatop 50. En uh, die zijn door elkaar gezet. En jij moet raden welke twee ringtones het zijn. En dan win je een fantastische prijs. Namelijk? Een Best of Urban Dance Squad. Oeh. Ah. <lacht> ja, ik hoor het, de Jost bent. Ja, de tweede is al afgelopen. <lacht> nou, laat maar kijken dan. Hallo 3FM. Lessons. Frans! Frans. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Dat is Hartstikke afgelopen. goed! Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou dan. Uh, dan gaan we even verder kijken, Frans. Is goed. Dag. <lacht> 3FM. Hallo met Michel. Michel! Ik, ik weet de titel niet, maar van is het een nieuw wonder. Nou, dat is meteen de titel. Is dat eventjes makkelijk? Nou, ja, die heb je alvast dat... mee. En die eerste, daar kon ik ook niet uitkomen. Nee, nou, wij eigenlijk ook niet. Ik weet het wel, maar het is wel heel erg moeilijk. Je hebt nu alvast gewoon een, uh, een t-shirt zonder mouwen. Ja. oh kijk, dat is makkelijk. Ja, maar we moeten dat doen. We moeten eigenlijk twee voor die CD weg kunnen geven. Ja, nee, is het geen dubbel CD? Is het een dubbel CD? Ja, nou, precies. ja. je nou. krijgt uh, het tweede gedeelte van uh, de Best of Urban Dance Squad. Kijk eens aan. En je krijgt uh, de bonusdisc met uh, de platen die net, net geen hit geweest <laughs> zijn. En als iemand anders nog die je andere weet, dan uh, win die uh, CD A. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ja, nou, precies. Ik vond het moeilijk. Zal ik een kleine hint geven? Doe eens een kleine hint. Dan leg ik me dus nog even zorgen. Ik vind de hint zelfs zo moet ik niet eens weten wat nummer het is weet je nog of uh, nee doen ze een gek oh ja Doe doen ze een gek, ja, ja, Doe gek ja, doen ze gek hallo met Martijn Martijn ja ja ja daar ben ik weer. Ja, ja, ben ik weer. nou oh, ben Martijn ben weer Martijn weer ja, ja zeg hem maar dan um, ik dacht de remix van uh, van Sizemstraat ja. helemaal een bijna Deena, maar net niet helemaal. Nee, we gaan even ja. verder kijken meteen. Oké, okay, praat u weer, heer, 3FM. Michel. Michel. Michel! Alweer. Goedenavond. Hallo. Hey, hallo. Ik uh, dacht dat het nummer was van Coldplay, die nieuwste, maar ik weet het titel niet meer. Maakt er niet uit, hoor. Oké. Okay. 3FM, goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Hé, hey, mijn Nicky. Nicky. Nicky! Hey! Volgens mij is het uh, Kim. met Is It Any Wonder. Ja. Nee, die hadden we al. Godverdomme. Zeg, zeg, zeg. Lijkt een beetje op je taal. We hebben dat ingegeven. Dat hangt ook gewoon op. Ja, die... ja hier, nog één. Oh. Nou, zeg hem maar dan. Het is uh, Muse. Nou, die, die gaat nooit nee, weg nee, we Gaat we niet weg? Nee, gaat niet lukken hoor. 3FM. Hoi, met Linda. Linda! Hallo. Ik weet het. Nou, nou zeg hem maar dan. Is It Any Wonder van Team? <laughs> Die wist je wel al. We moeten even die tweede hebben, schat. Die tweede? Ja. I remember when, I remember when, I remember football. when, when my mind. I remember when, I remember Even my emotional echo, so my space. Ik ik No, no, no, no, no, no. Crazy, van maltz Box. Ja! Ik van harte gefeliciteerd. Je krijgt ja, uh, de eerste cd van de dubbele cd van de Urban Dance Squad. Want die andere is al naar uh, Michel gegaan. En dan gaan we nog even stossen wie, uh, wie het artwork krijgt, de doosje eromheen. <laughs> ja. Kop of munt, uh, Linda? Uh, Doe maar munt. Je krijgt ook een doosje. Je krijgt een doosje er ook bij. Yeah, of ja, door ik, dank de, dank wat een mazzel, zeg. Dat pik je mee, hè? Dat vind ik toch hartstikke leuk. Wat nou, ga je nou. ermee doen? Heb je nog wat biebel de tafel thuis? Nou, nou Linda. Uh, gefeliciteerd meid. Ja, dankjewel. En een dampend weekend. Ja, dankjewel. Jullie Oké, okay, Doei. Nou, hebben we deze nog? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Heb jij de sms uh, voor je geren? Ja, ik ga nu met mijn vinger langs. Uh, voor alle duidelijkheid, het uh, gaat hier om de. Ik zou kijken hoe ik voor je kan doen. Nineties request. Want het ja. zijn namelijk uh, platen die allemaal uit de 90s zijn. Want oh man, het komt eraan. Vond ik vrijdag barst het los. En beginnen we in extra weekend met de 90s request week. Zal ik uh, met de vinger. Uh... Doe maar. No. Ja. Uh, onlangs de platen. Ja. Uh, stop. Oké. Okay. Nou, je ziet het. Hij staat stil bij. Die Mike, Michael Jackson, give it in to me! Give in to me. Dan moeten we even gaan bellen. Oh, ja, die Michael Jackson. Door Steven. Die neemt nooit op. Michael Jackson, laatste keer dat ik hem belde ook niet. Echt vervelend is het hè? I'm embarrassed. <laughs> nou, we gaan even bellen met.. Uh, ik kan come met, to the phone right now. Steven! Steven. Steven. Hey. Gefeliciteerd man! Hey, dankjewel. Je hebt het... Uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt gewonnen. Oh. Hey, super. Veel plezier ermee. Dankjewel, Michiel. Volgende week gaan we ook de mouwen weggeven, dus hou hem hier. Daarmee komt er ook een einde aan deze extra weekend. Het is bijna tien uur. Drie voor twaalf Excel zometeen. Ik vond het weer gezellig. Ja, nou, ik vond het ook gezellig. Ja, nou, en volgende week om deze tijd gaan we dus uh, de 90s Request uh, openen. Oh, hey, wat een feest. Ja, voor zover ik nu heb begrepen met Crazy Piano's in de studio. Ja, de Crazy Piano's komen en die gaan spelen wat jullie maar willen. De, vooral 90s dan, hè? Ja. Dus uh, ja, dat we een, wel. een wildprik met de 90s Request wordt helemaal te gek.